4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Passau, in Duitsland, heeft het waterpeil van de Donau... gisteravond 12,80 meter bereikt. Dat is de hoogste stand in meer dan 500 jaar. De gemeente verwacht dat het waterpeil niet verder stijgt. Grote delen van de Zuid-Duitse stad in Beieren staan onder water. De elektriciteit is afgesloten en het openbaar vervoer ligt stil. Zo'n 600 brandvielieden en 150 militairen proberen het water te stoppen... en bewoners eten en drinken te geven. Vandaag bezoekt bondskanselier Merkel Passau. In andere delen van Beieren is het waterpeil iets gezakt. Een deel van de ambtenaren in Turkije legt vandaag het werk neer. Ze steunen daarmee de betogers die al dagen tegen de conservatieve regering... van premier Erdogan demonstreren. De ambtenarenvakbond, met zo'n 240.000 leden noemt het optreden van de politie van de afgelopen dagen terreur van de staat. Gisteravond en vannacht waren er opnieuw veel mensen op de been... in Istanbul en in andere steden. Toch denkt de Turkse premier Erdogan dat het de komende dagen rustig wordt. De Nederlandse spoorwegen verliezen mogelijk de concessie... voor het gebruik van de hoge snelheidslijn naar België. Het is volgens staatssecretaris Mansveld mogelijk... dat er een andere vervoerder op de HSL komt. Ze houdt alle opties open. De NS heeft samen met de KLM tot 2024 het alleenrecht voor het vervoer op de HSL... maar vanwege het vira debakel worden de gemaakte afspraken niet nagekomen. In Mexico zijn de laatste zes maanden meer dan 21.000 wapens ingeleverd. De inleveractie is een initiatief van de regering... die hoopt dat daarmee het aantal schietpartijen daalt. Mexicanen die wapens of kogels inleveren... krijgen in ruil bijvoorbeeld voedselbonnen of computers... Het weer, in het zuiden bewolkt en in het noorden opklaringen. Overdag vooral in het noorden veel zon, in het zuiden nog wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, een hele goede nacht. U luistert inderdaad naar Dit is de Nacht... Van de EO en in de studio heb ik Mark Lotterman, hij is singer-songwriter. Ik heb Lucas van Gerwen, ja en die heeft een hele lange titel <lacht> onder andere directeur van Stichting Valk en uh, ja, die zorgt uh, ervoor dat mensen over hun vliegangst heen kunnen komen en hij is daarnaast ook psychotherapeut en uh, die helpt daarmee. En ik heb ook Mario, Mario van Liesel in de studio en zij heeft haar vliegangst overwonnen. Ja, want we hebben het vannacht over angsten en dat kunnen allerlei soorten angsten zijn van claustrofobie uh, zoals Jan dat net had. Nou, en uh, hij heeft de gegevens opgeschreven. Dus ik hoop dat hij morgen gaat bellen. Dat zou toch leuk zijn? Het zou heel leuk zijn van Jan zelf. Ja, ja. Dat hij dat gaat merken dat er, dat er verandering mogelijk is. Ja, en dan ook uh, wat, wat vrolijker. Wat, ja, niet vrolijker, hij was vrolijk. Maar uh, wat vrijer in het leven staat. Ja. Absoluut. En de moeilijkste stap voor hem blijft wel is zich aan te melden. Ja. Maar als die, dat, dat proces helemaal doorgegaan is, dan uh, begeleiden wij met de rest heel komt fijn. waar die ja. zijn moet. Dat zou toch uh, fantastisch zijn. Uh, hoeveel mensen helpen jullie jaarlijks van hun angst af bij Stichting Valk? Zo'n 600. 600 mensen per jaar. En dat zijn echt mensen met echt angstangsten? Ja, het varieert. Dan krijg je mensen met een hele lichte angst. Die, die hebben geen hele therapeutische training nodig. Die nee. hebben voldoende aan het lezen van een boek. Of die kan je op een andere manier. Uh, kunnen die zelf aan, aan de slag. Maar uh, mensen met... Uh, A aan verwante klachten, daar is het heel zinvol voor om je aan te melden. Hm. Maar de range is heel groot voor mensen die nog nooit gevlogen hebben. Tot ook uh, bijvoorbeeld mensen die de Turkse Airlines crash meegemaakt hebben. Oké, okay. ja mensen met een achtergrond dan die, uh, die ja. daardoor bang zijn geworden. Ja. ja. Ja, Mario die zegt net tegen mij, uh, ga je dan nooit meer lange vluchten maken? Want ik liet al een beetje doorschemer dat ik ook niet zo van vliegen hou. Nou ja, nee, eigenlijk niet, niet inderdaad. Jammer. Ja, het is inderdaad al heel jammer, ja. Ja, ik zou heel graag nog weer een keertje net als Mark teruggaan naar Canada. Of naar Australië. Of, of, maar als ik dus nu, ik kan dus niet meer aan vakantie denken zonder te denken aan, oh help maar dan moet ik vliegen. En dat is het, natuurlijk niet goed. Het is heel goed om er iets aan te doen. Want je, jij bent nu al bepaalde dingen aan het vermijden. Lange ja. vluchten. En dat is wat je ziet als mensen... ook als het partieel beginnen met vermijden... Mm -hmm. dan breidt het ja. uit, dan generaliseert het... en dan wordt de klacht alleen maar groter en groter. Ja. ja. Ik vond al een hele overwinning dat ik weer één keer gevlogen had. Maar ik ben er niet van af, merk ik inderdaad. Maar um, ik, ik vind typisch wat Mario net zei... Van, um, uh, dat je... Um, zeg maar, jij hebt een angst, maar jij denkt van... ja, maar mijn angst is dan weer heel raar. Weet je, die, die is dan weer... Hè, mijn, ik denk dan weer zo anders... daar zal vast niemand mij mee kunnen helpen, zeg maar. Is dat, is dat ook iets wat je vaak hoort dan? Ja, dat is heel herkenbaar. Uh, Wij hebben een fantastisch mooi slagingspercentage... van 98 procent. Maar zo. iedereen denkt altijd dat hij bij die 2 procent wordt... en niet te helpen Ja, <laughs> ja Dat precies. denken ze alle honderd. <laughs> dus is... Terwijl er zijn toch echt twee uh, de 98... die uh, vrolijk huppelend naar huis gaan... En, uh, Absoluut, vliegticket ja. het boeken. De meeste mensen kunnen we gewoon helpen. En het heeft vaak te maken met motivatie. Mm -hmm. En ook, het, we kunnen je een advies doen. En je moet wel gemotiveerd blijven om het hele traject te willen blijven volgen. Ja. En jullie hebben um, niet alleen de stichting, hè, die daar gewoon workshops aanbiedt en alles. Afgelopen weekend hebben jullie zelfs twee dagen gehad in het teken van vliegangst. Hoeveel mensen zijn er gekomen? Oh, dan moet ik een schatting maken. Ik geloof elke dag 200 mensen. Zo. 200 mensen die ja, daar de, interesse in tozen. We doen het al voor het achtste jaar in successie. Samen ja. met het Avio Droom in Lelystad. Ja. En vorig jaar waren er elke dag zelfs 600 mensen. Zo, maar die mensen zijn allemaal genezen. Dus die hoefden dit jaar niet meer te komen. Um, nou, dat, daar is het er, meer informatief. Dan ja. geven we workshops en informatief. Maar er zijn ook heel veel mensen die zich daarna aangemeld hebben. Ja. Voor wie echt therapeutische behandeling uh, nodig was nog. Ja. En nou hebben jullie uh, voor mensen die... Misschien, ja, misschien zeg ik het verkeerd hoor. Jullie hebben een app ontwikkeld. Um, de Vlieg-app. De Vlieg-app, ja. ja. Hij heet ook Vlieg-app. Vlieg-app. Ja, gewoon Vlieg-app. De Vlieg-app. Ja. Um, die kan mensen eigenlijk met, met, met beginnende angst... Uh, of met kleine angst over... Uh, ja, kunnen die zeg maar, dat downloaden zodat zij met gemak een vliegtuig in kunnen stappen? Nou, iedereen kan hem downloaden natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Iedereen kan hem downloaden. Dat ja. sowieso. Ja. Maar het is, uh, voor mensen ook, het is voor mensen die bij ons de behandeling gedaan hebben... die gebruiken het als een soort talisman. Dat is heel veel herkenning die ze hebben. Mm. Maar ook mensen met een milde angst die dat heel goed kunnen gebruiken. Want ze worden heel goed geïnformeerd over de luchtvaart... over alle geluiden, alle bewegingen, de soorten turbulentie. Mm -hmm. Maar ook over de emotieangst krijgen ze heel veel uitleg. Er zitten een paar oefeningen uh, in de app die je kan doen. Je kan ze lezen en je hoort ze gewoon met je oortjes in met de met audio. Okay. En er zit ook een knop op als je in paniek raakt. Dan hoef je hem op die knop te drukken. En dan hoor je gewoon in je oortjes... wat je eigenlijk als het ware aan de hand meegenomen... wat je moet doen om rustiger te worden. En dat kan in elk stadium zijn. Dat kan van tevoren, voor de vlucht, als je anticipeert. Mm -hmm. Maar ook uh, bijvoorbeeld tijdens turbulentie... of uh, op een ander moment dat je het moeilijk hebt. Kunnen we maar eens openen, de app? Zeker. Ik ben nou wel heel benieuwd naar de paniekknop vooral. <laughs> ook naar de rest hoor, zeker. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan klinkt. Of ik daar dan ook echt rustiger van zou worden. Ja, ja. je moet je voorstellen dat iemand uh, angstig is. En uh, wat gebeurt er best voor iemand? Die zit daar met hele grote uh, spierspannen in zijn lijf. Ja. En een hele snelle oppervlakkige ademhaling. Waardoor je hyperventilatieachtige verschijnselen krijgt. Ja, duizelig. En, een beetje. en de enige reden is omdat hij continu een stemmetje in zijn hoofd heeft. Die zegt, ik ben in gevaar. Dit is niet goed voor mijn lichaam. Ja. Of, uh, ik ben in gevaar, want straks breekt de vleugel af. Of iets dergelijks. En uh, nou, daar geven we je informatie over. Ja, het is radio, dus je kan het niet zien. Maar het... Uh... Ik zal je gelijk de paniekknop laten horen dan. Ja, die is ja. beste voor radio, hè? Ja. Nou, dus Mark is slot. ook benieuwd, in inderdaad. Ik, niet, ik, ik moet nu niet Sofie. veel rustiger worden, hoor. <laughs> Nee, dan, uh, dan valt hij in slaap. Ja, dan valt ik in slaap, ja. Dan heb je het zwaar, Mark. Nou, het, het gaat okay, nog wel er. Gaat er. Kijk. Logisch, jij denkt in gevaar te zijn. Of denkt hij niet aan te kunnen. Ja, je lichaam reageert dan heftig. Met een snelle ademhaling en spierspanning. Maar wat jij denkt, of hoe je reageert... doet de kans op gevaar niet toe of afnemen. Hm? Angst komt altijd en alleen maar door een gedachte. Angst ontstaat door interpretaties. Gedachten over de situatie. En niet over wat er feitelijk aan de hand is. Zeg vooral niet dat je niet bang mag zijn. Hm? Het kan niet anders dat je bang bent. Als jij bedenkt dat je in gevaar bent. Maar laat niet de situatie. Het vliegtuig bepalen hoe je je voelt. Hm? Neem de controle weer over jezelf. Kies ervoor. Om je lichaam weer tot rust te brengen. Hoe? We gaan daar samen even doorheen. Wat goed. ik, word, ik doorgaan? Ik, ik, ik word er wel rustig van. Ja, dat nou, gaat nog <laughs> door. Je kan nog kiezen: een man- of een vrouwenstem. Dat is. Uh... Wat je me net prettiger vindt. Ja, allemaal? en wat er nu ja. verder gebeurt, dan word je gewoon aan de hand meegenomen wat je moet doen om ook rustiger te worden. Oké, okay. en dat is aan de hand van ademhalingsoefeningen. Ja. En... ja, we zorgen dat je ademhaling onder controle brengt, je spierspanning weer onder controle. Ja. Grappig. Stel, ik meld me aan bij Stichting Valk. Uh, dan, ga, dan wordt er dus eerst gekeken, waar komt mijn angst vandaan? Waar, waar, waar, um, ja. nou, stel, bij mij in geval is het door slechte ervaringen eerder. Uh, voor mijn idee hoor ik dan bij die 2% dat dat er niet uit te halen is. Want dat heb ik meegemaakt, dus dat vergeet ik dan niet meer. Maar hè, uh, in het geval dat ik wel bij de anderen hoor, uh, ik meld me aan. Er wordt gekeken wat, hoe of wat. Hoe gaat het dan verder? Wat gaan we dan doen? Tijdens al die trainingen en, en ja is het vooral praten? Is het ook veel doen? Het is uh, natuurlijk worden een aantal dingen worden je uitgelegd. Mm -hmm. Het uh, heel goed wordt de, de uitgelegd wat angst nou in feit is. Want mensen hebben nogal bijzondere ideeën over wat angst nou in feit is. Mm -hmm. Dus daar beginnen we sowieso mee. Maar er wordt ook heel veel. Gaan we echt doen? We gaan zelf dingen met je trainen om te merken als er eerst een aantal strategieën aangeleerd hebben hoe je jezelf rustiger kan krijgen. Dan brengen we je in de situatie. En dan ga je zelf langzaam leren... hé, hey, ik ben wel dergelijk in staat mezelf onder controle te brengen. En dat kunnen we op verschillende manieren doen. Dat kan je op iemand in fantasie doen. Mm -hmm. Waar je met je ogen dicht zit en gewoon de situatie voorstelt. Mm -hmm. Zoals Jan dat net beschreef. van Die zit op de televisie al iemand die in de handboeien gaat. En hij krijgt zijn claustrofobische gevoelens. Yeah. Um, we hebben ook virtual reality. Dan krijg je een bril op en dan... Dan zit je in een vliegtuig. Dan ga je helemaal door alle geluiden en bewegingen heen. Um, we, gaan, we hebben een mock-up bij Stichting Valken Leiden staan. Ja. Dus dan zit je in vliegtuigstoelen. En dan stellen we je bloot aan geluiden en uh, uh, filmbeelden ook over als dat nodig is. We nemen je ook mee naar Schiphol-Oost. Doen daar oefeningen in stilstaande vliegtuigen... En we gebruiken een uh, cabine-simulator van de KLM. die 100% waarheidsgetrouw alles in ervaringen nadoet. Mm -hmm. En als je dat allemaal goed te staan hebt, dan neem je je uiteindelijk mee op een uh, normale lijndienst onder begeleiding. Oké, okay. en in die situaties gebeurt er dan altijd iets onverwachts, iets raars, iets. Um, waardoor mensen in paniek raken. Of zijn het eigenlijk gewoon echt uh, zoals het eigenlijk in de meeste gevallen gaat. Gewoon normale vluchten waarin niks fout gaat. Alleen wel de geluiden en de bewegingen erbij. Maar kunnen bij, in virtual reality kunnen we alles uh, uh, manipuleren. Tot de heftige turbulentie, bliksem in slag, noem het maar. Mm. En wat we standaard doen, uh, dat noemen wij dan geen rare dingen. Maar jij waarschijnlijk wel bijvoorbeeld een crosswindlanding. Dat je echt aankomt en dat je echt op één poot landt. En uh, heel veel mensen die begrijpen dat die denken zo oh, een rare landing, terwijl dat een hele gewoon een veilige landing is, als de wind van de zijkant komt, okay. of een ruwe approach. Of, we laten de mensen altijd een hoop turbulentie ondergaan om daar aan te wennen. Hm. Want de meeste mensen denken, ja, de turbulentie, daar starten we van neer. Nee, dat, ja. uh, wat is de... turbulentie precies? We hebben verschillende vormen van turbulentie, maar het is eigenlijk lucht die in beweging is. Het ja. beste kan je het vergelijken. Als je een vis hebt in een aquarium. Ja. En jij schudt met die hele bak met water. Ja. En je vraagt ondertussen aan die vis of die door wil zwemmen van links en rechts. Die vis gaat gewoon door. Ja. Maar als jij als poppetje in die vis zou zitten, dan schud je alle kanten op. Maar okay. voor die vis zelf kan het geen kwaad. Dat geldt voor een vliegtuig ook. Een vliegtuig is verpakt in die massa lucht. Ja. En die beweegt gewoon met die lucht mee. Maar jij zit als poppetje in die uh, romp van het vliegtuig. Ja. En je voelt die gekke beweging en jij denkt dat is gevaarlijk. Ja, terwijl maar, eigenlijk is het juist heel normaal, want je gaat met de stroom mee. Dat klopt. De, de, niks is 100% veilig in het leven, ook de luchtvaart niet. Maar het is nee. wel het veiligste transportmiddel. Maar de turbulentie is er nog nooit een vliegtuig neergestort. Okay. En, en daar zijn de meeste mensen juist bang voor. Ja, ja maar het voelt. Ja, ja, wat je zegt, het voelt heel onnatuurlijk. Dat is het natuurlijk vooral. Het klopt, het voelt heel onprettig, onnat onnatuurlijk. Ja. Maar het is niet zo dat je lichaam het niet kan hebben. Want als je hier hard de trap af rent, dan schud je lichaam ook. Dan zeg je ook niet even, ik moet alles vasthouden. Want ja. er gaat iets raars gebeuren. Maar dan heb je het uh, nog wel onder controle ergens. Dat je met beide benen ja. op de grond staan. Precies, natuurlijk. ik heb er macht over. Ja. Dat, is, dat is wat je hebt en je hebt er geen macht over. Ja. En wat je in feite doet, je geeft de controle uit handen aan het vliegtuigen van de turbulentie. En wat je moet doen... Leren de controle weer over je eigen lijf te nemen. Dus je eigen ademhaling en je spierspanning onder controle te brengen. Ja. En dat kunnen we mensen gelukkig heel goed leren. Door al die eh, ademhalingsdingen. En ook natuurlijk tijdens de trainingen. Tijdens ja, de, dat, ja. ja. Mark, heb jij uh, turbulentie gehad op die vlucht naar Canada? Nee, totaal niet. Nee. Echt niet? Nee. Was Helemaal niks. Nee, het was gewoon... We stegen op en we gingen weer landen. Ja. Ook de terugreis niet? Nee, dat is vrij uniek, want meestal als je terugkomt... dan pakken we de straalstroom op en dan heb je altijd wel even turbulentie. Nee, ja, in ieder geval niet dat het wel heel, heel, heel licht, Dus dat je heel licht, maar niet zoals mensen de turbulentie beschrijven... of, of, dat, ik ook maar, of dat anderen ook maar enigszins van in paniek raakten. Het was echt heel... Heel mild. Heel mild, ja. Je bent gespaard, Mark. Ik ben gespaard, ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja. De eerste keer dat ik uh, dus naar Canada vloog... Ja. toen uh, zat er een man naast me en die vertelde mij... ik was 17 jaar, ik zat al met trillende benen in het vliegtuig... omdat ik alleen naar Canada vloog. Ja. Ik dacht, waarom doe ik dit eigenlijk? En toen zei hij, wist je dat er soms luchtzakken van 40 meter zijn? En dat was het enige wat hij tegen mij zei. Aan het begin van de vlucht. Ja, een aardige man. Nou, je kan je voorstellen ja. hoe ik in dat vliegtuig zat... Ik zat constant te wachten, want ik had nog nooit zo ver gevlogen. Dus ik was constant aan het wachten van wanneer maken we die enorme klapper naar beneden. Maar, Op een luchtdak, ja. Ja, maar die is gelukkig ja, niet Dat gekomen. Heb, je, heb je niet meegemaakt. Nee. Taal... nee. Het grappige is dat... Had die gelijk? Nee, het hele taalgebruik klopt eigenlijk al niet. Oh. Dus als, je, als je het over luchtzakken hebt, dat betekent ja. dat er in onze atmosfeer een luchtledigheid zou kunnen bestaan. Oké. Okay, dat, nou, dat kan niet, want dan gebeuren er veel meer rare dingen. Als je voor jij loopt naar mij toe... en dan hangt hier een zak zonder lucht, dan <lacht> ja. stik je. Nou, een vliegtuig heeft lucht nodig, net zoals jij lucht nodig hebt. Dus een vliegtuig is nog nooit in een luchtzak terechtgekomen. <lacht> wat maar... grappig dat ik hier nooit over na heb gedacht. Nee. Ik vind mezelf nu eigenlijk een beetje dom... dat ik dat zo ineens heb aangenomen. Maar we hebben weer. wel natuurlijk heel veel soorten van turbulentie. Ja. En ook heftige turbulentie, maar het vliegtuig kan het absoluut aan. Oké, okay. maar ook die hele grote klappers van 40 meter, bestaat dat? Bestaat uh, dat mensen wel? beleven dat altijd veel meer. Zelfs snelheidsveranderingen in de lucht... die rapporteren mensen als hoogteverschillen. Okay. En het is grappig, als we thermiek krijgen we gaan omhoog... dan zegt iedereen die angstig is, oh, we vielen ineens naar beneden. Terwijl als okay. je dan gaat kijken, ja, we zijn omhoog gegaan. Je kan dat heel goed meten in kleine vliegtuigjes. Als je daar een angstig iemand in zet en het vliegtuig gaat ineens omhoog... ze zeggen allemaal, hij viel. Ja, dat het zelfs, ik hoorde laatst dat... Dat piloten in, in simulatoren, misschien is het een broodje aapverhaal hoor. Als zij door de wolken vliegen, dat dan een betrekkelijk groot uh, deel van die piloten onderste boven de wolken uitkomen. Omdat ze totaal hun totale de, uh, de ding kwijt zijn van. Dat je het best van je georiënteerd. Ja. Uh, dat heeft denk ik hetzelfde als met dat je omhoog gaat, dat je voelt dat je naar beneden gaat. Dat je totaal niet meer nou ja. weet. Is, is het een broodje-aap? Dat is een heel mooi broodje-aapverhaal. Ja? Want ja, we hebben een kunstmatige horizon en je ziet heel goed wanneer het vliegtuig nog level vliegt. Ja, dus dat dus dacht wij, ik ook. Hè. Dus dat is echt een broodje-aapverhaal. Ja, zo'n ja, mooi broodje-aapverhaal. En, broodje verhaal, en ja. zo stikt het van de broodjes-aapverhalen. Nee, want dat, we hebben eigenlijk helemaal geen zicht nodig buiten. En dat. Nee. Maar onze instrument, onze kunstmatige horizon, ja. die geeft aan van op wat voor... Uh, hoe ons vliegtuig horizontaal blijft. Ja. Mm. ja, en die broodjes aap die voeden onze angsten ja, weer. Dat uh, is staan natuurlijk les. allemaal op internet. Ja. Ja. Dat, maar, ja. ja, voor we gaan vliegen zoeken we ze allemaal nog even fijn op. Ja. Kijken we nog ja. een paar rampenfilms. En dan, ja, typisch, typisch <laughs> dat we dat doen. Ja. Het, uh... Waarom heb jij dat eigenlijk gedaan? Voor je ging vliegen, je eerst eigenlijk toch die films gekeken. Was nou, het... dan dacht ik van, zie je wel, ik heb toch gelijk. Het is... Uh... Heb je ook een paar positieve verhalen opgezocht? Voor je ging vliegen? Nee, dat zat niet in mijn aard. Niet in je systeem? Nee. Alleen maar het gaat slecht aflopen. Het punt is dat je die ook niet vindt. Nee, mensen schrijven daar niet over misschien. Nee, ik heb wel toen met dat. Even een klein zijspoor, maar dat gaat er wel over. Over het hele eind van de wereld in 2012-verhaal. Als je dat googelde toen de tijd. dan kwam op pagina 30 van Google. de eerste ontkrachting van die theorieën. Zo. Dus ik heb dat een keer allemaal door zitten spitten. En pas op de dertigste pagina was iemand ja. die zei van, de, de, van... dat klopt niet, of ja. de, dit klopt niet, dat klopt niet. Maar... Ja, maar je schrijft ook sneller inderdaad wanneer je angst... Wanneer, ja, wanneer je angst bent, dan gaat. Je zit altijd vooral die zitten te tikken. Ja. En dan gaan andere mensen dat zitten lezen. Ja, slechte ja. reclame vliegt vaak dertig keer sneller rond dan, dan, ja. dan de goede, toch? Ja, ja. ja, dat, ja. ja. Dat, dat, dat gaat de wereld in, inderdaad. Wat eigenlijk zonde is, ja... Ja, en zeker over de luchtvaart. Er zijn heel veel rare verhalen eronder. Ja. Ik heb begrepen dat jullie morgen ook een gast hebben. Hier de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verkeersvliegers. Dus ik hoop dat hij ook nog helpt een hoop verhalen te ontkrachten. Ja. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Ja, dat is in Casa Luna inderdaad, morgenavond. Dat zou heel fijn zijn. Dan, dan, dan luisteren we vannacht en dan morgennacht weer. En dan zijn we helemaal. Dan zijn we uh, er vannacht. <laughs> hopelijk ja. een beetje meer vanaf. Met plezier op weg naar een vakantiebestemming. Ja, dat ja. zou heerlijk zijn. <laughs> Mark, je hebt nog meer muziek voor ons. Ja. ja je gaf al aan. Ik val bijna in slaap. <laughs> het is ja, zo ja, laat. Dat, dat, dat komt niet door het, het nee, gewoon. Nee, nee. <laughs> nee, zeker. We al lange, lange dag zit. opzitten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, als je misschien wat gaat spelen, dan word je misschien Precies. Er, uh, wat wakkerder. Wat ga je voor aan spelen? I miss you. I did. En waar gaat het over? Ja, het zegt natuurlijk al wel ja, een beetje de, wat, oh, maar. Daarover. Misschien gaat het wel over het overwinnen van angst voor verlies. Als we het even in, de, in het thema gooien. Hè? Misschien gaat het daar wel over. Kijk, okay, ik ga luisteren. Ja, ik ga mijn best doen. Luisteren we ons mee. Mark Lotteman live in de studio. En ik heb leuk nieuws, want we mogen ook een album gaan weggeven. Van Mark Lotteman. Um, ja, wat zullen we daar eens voor verzinnen? Mail naar e uh, nacht.eo.nl Waarom u die cd wilt hebben. Dat zijn hele mooie liedjes. Hij heeft er al twee gespeeld. en, uh, ja. en Hier komt nummertje er drie. Ah kijk. Ja. Nou dat is mooi. Dus als u uh, denkt van wauw dit moet ik echt hebben. Mail ons dan even waarom u dat album wilt hebben. Nacht. En uh, wie weet uh, ja, wint u vannacht nog wel een prachtig cd erbij. We gaan luisteren. Mark Lotteman. I miss you. I see the sunrise It reminds me of the days we spent I miss you when I see the night fall It reminds me of the bitter end I miss you when I feel lonely It reminds me of the years you felt alone I miss you when I'm at the graveyard Your name written in stone I miss you when I wake up in the morning And I kiss the one I chose to love He's so good to me and makes me cry Though I have cried enough I miss you and I'm glad to be alive A thing that would have made you proud I miss you as I think of all the things I gotta live without I miss you As I go to sleep at night I miss you As I turn off the light I miss you It's the only song to write I miss you I miss you when I'm walking down that road That road that you walked down before I miss you when I see it all has changed Into a town that isn't yours anymore I miss you when I see it's mine now A game that I must play I miss you as I count the years Cause it feels like yesterday I miss you when I see How you and me are one I miss you when I see how we're different I'm here and you are gone. Didn't think of you for years And that just drove me mad But I miss you as I see the future bright ahead. Thank you. Kijk, inmiddels zijn we alweer met drie om te klappen. Want, uh, dankjewel, Mark. Mooi. Heel mooi. Dankjewel. Ja, gevoelige muziek maak je. Dat is, uh, dat, dat is, uh, dat is fijn. En uh, ja, Lucas, ik uh, blader even op het boek en ik, uh, ik zie allemaal hele grappige uh, dingen eigenlijk voorbij komen. Al, al, vooral de achterkant. Een uiterst succesvolle zakenman. Maar zijn vestigingen over zee heeft hij nog nooit gezien. Een lieve oma van het westelijk halfrond. Maar haar kleinkinderen in Australië... zal ze nooit in haar armen sluiten. En de voetballer die de sterren van de hemel speelt... maar nooit in een wedstrijd op andere continenten. Het zijn eigenlijk drie heel verschillende type mensen. Maar inderdaad, alle drie zouden ze zo uh, ja, vliegangst kunnen hebben. Zie je het ook echt bij iedereen voorkomen? Echt? Klopt. Ja. Dus, uh, um, het komt al heel breed in de bevolking voor. En het grappige is dat de mensen zich uh, willen laten behandelen... Dat zijn over het algemeen wel intelligente mensen. Je moet toch een bepaalde fantasie hebben... om je voor te stellen dat je gevaar bent. Dus wat dat betreft leuk vaktherapeut zijn. Mm -hmm. Want je werkt niet met domme mensen. Nee. Heel reëel allemaal. Ergens in hun hoofd is die angst natuurlijk reëel... maar uh, slimme mensen die erover na hebben gedacht. Ja, ja. maar dat nou, reëel ben ik niet zo met je eens. Nee. <laughs> het is, kijk, de angst is echt. Maar ja. de reden van je angst, ja, die is natuurlijk niet echt. Want het is een, echt een veilig transportmiddel. Ja. Hoeveel, uh, ja, als je het in cijfers uitdrukt, dat ben ik dan weer heel nieuwsgierig naar. In hoeveel procent van de gevallen gaat het eigenlijk mis? Is dat is een, dan... een cijfer heel ver weg achter de comma. Mm. Maar als je gaat kijken, we hebben in Nederland alleen net iets onder de duizend doden per jaar op de weg. We hebben wereldwijd hebben we minder dan 800 doden uh, in de hele luchtvaart. Ja, ja dat dus is dan dat... eigenlijk bizar dat we dat dan eng vinden. Ja, ja. je kan bijna niks veiligers doen. Hmm. Er komt een, een vraag binnen van Ernst. Hij zegt sociale druk van angst. Uh, zie hem of haar eens vliegangst hebben, zeg maar. Een beetje uit te lachen. Uh, zie je dat vaak ook bij mensen die bij jou aankloppen? Worden die een beetje uitgelachen? Of... Nou, het tegendeel is waar. Mensen die eenmaal gaan vertellen dat ze vliegangst hebben... die gaan uh, ontdekken dat er heel veel mensen zijn... die dan ook in de omgeving toedurven geven dat ze bang zijn. Hmm. En uh, het is meer het eigen idee wat je hebt. Van ja, ik, ik, mag het niet, ik mag het niet vertellen, want ik word uitgelachen, ik word belachelijk gemaakt. Maar pas als je er zelf vooruit komt, dan gaat er een en ander zeggen... Ja, ik vind dit ook spannend of ik vind dat ook moeilijk. Dan worden mensen wat eerlijker om je heen. Ja. We hebben in Nederland 3 miljoen mensen met vliegenangst Dus je vindt er al op elk feestje, zijn er altijd wel een paar die zeggen, ik heb het ook. Ja, dat is dan ook zo. Heb jij dat zo ervaren, Mario? Ja, absoluut. Ik ja. eh, heb wel hele grappige verhalen gehoord. Een verhaal van een zakenman die ook vliegangst had. Een hele stoere zakenman, maar die op een gegeven moment ontmaskerd werd door zijn collega. Want zat in het vliegtuig zat hij de krant achter voren te lezen. <laughs> Echt waar? Ja. Uit, oh, ja. uit angst, zeg maar. Hij dacht, ik doe gewoon maar iets. En toen ja, had hij de krant ja. verkeerd en omhoog. Ja. Ja. En, maar had je dat ook vanuit je omgeving, positieve of negatieve reacties... op het feit dat je vliegangst had? Nou ja, ik had ook wel echt negatieve reacties. Mensen, die, die vriendinnen bijvoorbeeld uh, waar, in Bonaire... die begreep er helemaal niks van uh, toen ik zo bang werd en weer terug moest. Uh, ja, nee, die snapte er helemaal niks van. En dan voel je je wel heel erg eenzaam. Uh. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, ik zat gelukkig met hele lieve dames in het vliegtuig naar Londen. Die hebben mij... Uh, ja, er fantastisch doorheen geholpen eigenlijk. Ja. Door gewoon tegen me aan te kletsen. Me af te leiden, ook eigenlijk een beetje. Um, zodat ik er niet over naging denken. Want zodat raken raker over naging denken, dan dacht ik, oh, help, wat doe ik nou? En dan gingen zij gewoon uh, lekker kletsen. En dan. Ja, dat maakte mij weer een beetje, beetje rustiger, zeg maar. Um, maar um, ja, die moet je dan maar net om je heen hebben. Als je alleen vliegt, zijn die er natuurlijk niet. Nee, Ik heb speciaal in het boek een hoofdstuk geschreven voor, de, voor je die reisgezel. Hoe die met de vliegangstige om moet gaan. Okay. Want dat is misschien wel een manier op doelt. Als je iemand naast je hebt zitten, en zich achter stel je niet aan, dat is niks aan de hand. Dat maakt het alleen maar erger. Is dat zo? Maakt het dat erger? Dat maakt het erger. Want dan doet je, je angst onderdrukken en ontkennen. Mm. En dan wordt het alleen maar groter van. Dus daarvoor speciaal een hoofdstuk in het boek van. Wat kan je beter doen om iemand te helpen met wie je vliegt die uh, angstig is? En wat kun je beter doen? Nou, sowieso niet zeggen er is niks om bang voor te zijn. Mm. Maar ga maar eerst maar eens vragen waar diegene bang voor is. En als je dan hoort dat die gaat vertellen... ja, ik ben bang dat er een vleugel afbreekt... dan snap je, ja, logisch. Als ik dat zou bedenken... Ja. dan zou ik ook bang zijn. En dat eerst acknowledge, bevestigen... dat als je dat soort dingen bedenkt die er niet aan de hand zijn... dat ja. je bang wordt. En zeggen, ja, dat, die angst kan er zijn... Maar is dat zo reëel? Kijk eens buiten, die vleugel hangt er nog gewoon. Wat je beter kan doen, is zorgen dat je jezelf weer onder controle brengt. Ja. En die ruimte, die krijg je pas als je eerst de logica laat zien... dat jij dingen bedenkt die er niet aan de hand zijn. Ja. Dan moet ik wel even een zijsprongetje maken. Ik heb namelijk gevlogen een paar jaar geleden vanuit Turkije naar Amsterdam. En um, toen zat er een man naast de vleugel. En die zei heel zachtjes tegen de stewardess, maar ik zat vlakbij, dus ik hoorde hem. Die zei, uh, madam, madam. There's a crack in the wing. Toen dacht ik hè, een scheur in de vleugel, ik, nou, dat zal toch niet. Dus ik dacht, maar nou, dat kan helemaal niet. En uh, toen zei de stewardess, het was ook een uh, vliegmaatschappij die een week later op de zwarte lijst stond, dus dat is dan wel weer uh, te verklaren. En zij zei: "Sorry, you have to speak to the captain." Dus is nothing to do with me. Dacht ik, hè? Oké, okay. die man die werd maar een beetje wit. Maar we vlogen al boven Amsterdam. Dus die man die bleef gewoon zitten. Die heeft daar verder niks van gezegd. Maar ja, we stonden op Amsterdam. Ik ben gelijk naar het raam gevlogen. Ik denk we... Of hè? gelopen. ik <laughs> uh, ja. kan natuurlijk helemaal niet in een vliegtuig. Maar uh, om te kijken, maar er zat inderdaad een hele scheur in, in, in de vleugel. Maar dat is wow. natuurlijk iets absurds. Dat bedenk je niet. Maar het gebeurde wel. Maar de bij... Ja, die owner-air was dat uh, overigens. Die uh, mocht ook niet meer vliegen daarna. Dus ja, ergens denk ik dan gelijk weer. Maar dat is wel een reële angst dat een vleugel af kan breken. Maar dat is dus helemaal niet. Ja. Nee, een, eigenlijk... een vleugel is het sterkste van dat hele vliegtuig. als een ja. vleugel zomaar zeg afbreekt... Dat, dat gebeurt niet zomaar. En mensen denken ook altijd dat, dat een vliegtuig twee vleugels heeft... die er gewoon ingestoken zijn in die romp. Ja, zoals, zoals bij, dat in een papieren vliegtuig is. Ja, zo. een modelvliegtuigje, ja. maar dat is niet waar. Het is één geheel. Ja. De draagbalken lopen gewoon door. Oké. Okay. Ja, waarschijnlijk ja. zat er ook alleen maar scheur in de, in de verf, voor, Maar dat denk ik Dat maar. denk de ik ook Dat je niet kan afscheuren. Ja, dus nee, dus volgens mij kunnen ze ook wel heel veel hebben, vliegtuigen. Ja, qua qua scheur en... Gigantische kracht ja. aan. Ja. Ja. Maar als er echt iets aan de hand is, dan gaat het personeel, roept gewoon een van de vliegers en die komt gewoon kijken. Ja, die moet dan wel uh, inspecteren, zeg maar. Zeker, dat, dat, dat gaan we ook doen. Dan komen we uit de cockpit gewoon kijken. Als er, uh, is er iets serieus gerapporteerd wordt. Ja. Lucas, heb je zelf ook angsten? Um, ik denk dat ik voor reële dingen ook bang zou kunnen zijn. Ik schrik natuurlijk ook wel eens aan boord. Als ik aan het vliegen ben, er is bliksem in slag. En je hoort mm -hmm. ineens kaartbang, bang. Ja, dan schrik ik ook. Maar omdat ik dat toesta, van mezelf, dat ik mag schrikken... Mm -hmm. rek ik het niet op tot angst. En zeg zie ik daarna, oké, okay, ja. Het was zo'n knal. Maar goed, we vliegen gewoon weer door. Het kan gebeuren, zeg maar. ja. ja. Ja, nog even voor de mensen thuis. U kunt meebellen. Het gaat over angsten. En dat mogen allerlei soorten angsten zijn. We hebben het nu vooral over de vliegangst. Uh, vooral omdat we daar ook uh, ja, gespecialiseerde mensen voor aan tafel hebben. Die daar echt uh, alles over weten. Maar het mogen allerlei soorten angsten zijn. Dus pleinvrees. Dat is eigenlijk ook een angst. Een angst om naar buiten te gaan. Uh, claustrofobische angsten. Uh, alles. Alles mag, uh, mag binnenkomen. U kunt ons bellen. 0800 1121. Dat is een gratis telefoonnummer. Dus uh, daar zijn we op te bereiken? Gaan wij naar muziek van Gary Rafferty, Right Down the Line. Down the line van Gary Reverdy. Ja, we zitten nog steeds hier op radio 1. Uh, dit is de nacht. Uh, we hebben het over uh, angsten. Ja, en, en we hebben ook iemand aan de telefoon met een angst. Uh, Marian, goedenacht. Oh, hallo. Ik ben Ja, nou, nee, eigenlijk meer over hoe je angst kan, kan, kan tegengaan. Het is al, ja. 40 geleden, denk ik. Misschien zelfs nog wel langer. Dat ik dus op een dag in V&D liep. En het was een beetje een, een, een uh, ja, regenachtige dag. Mm -hmm. En een, een beetje benauwd, hè, met allemaal van die natte jassen en weet ik het wel wat. Huh? En ik, ik, ik stond daar midden in V&D. En opeens werd ik me toch bang. Nee, verschrikkelijk. En dat was dit was, is nog voor de tijd dat je... Uh, uh, had gehoord van hyperventilatie of claustrofobie of weet ik het van wat. Daar mm. wist je allemaal geen bal van. En ik, ik was zo ontzettend benauwd. Ineens? En, en uit het niets? Bevangen van alles. Uit angst. het niks. Ja, uit het niks. Waarschijnlijk omdat het zo duffig en, en zo benauwd en zo naar was. Ja. Maar op het moment dat ik zo verschrikkelijk bang werd, mm. dacht ik, als je hier aan toegeeft, dan... dan dan heeft dat je de, de rest van je leven in je, in je greep. Ja. En ik heb mijn ogen dicht gedaan. En ik ben als dus zodemeter die VND uitgelopen. <lacht> en nou, me heel goed realiseren dat ik ontsnapt was aan iets. En ik heb daar, ja, in de, in de loop van je leven denk je daar verder aan terug natuurlijk. En, en toen, toen dan inderdaad later. Uh, meer bekend werd over, over inderdaad hyperventileren en claustrofobie... En, en angst voor dit en angst voor dat. Want dat, dat is echt iets waar, waar je pas de laatste nou, 30 jaar of zo iets van hoort. Daarvoor had je daar nog nooit van gehoord. Uh -huh. En ik ben zo, zo ontzettend blij... dat ik dus niet toegegeven heb aan die eerste, yeah. die eerste angst... maar aan die tweede verlossende... Ja, ik weet die gedachte die meteen ook bij je opkomt, hm. dat je er iets aan kan doen. Maar Want u denkt ook... eigenlijk dat als u, als u toen had toegegeven, dat u eigenlijk gewoon ja, vaker zulke soort angsten zou krijgen misschien in winkels. Ja, Kosovo, of... ja ik wist, dat wist ik op dat moment zo zeker. En ik wist ook heel zeker dat ik meteen iets aan moest doen, meteen hm. weg moest lopen. Ja, en, en daarna ben ik voor, voor mijn levensdagen nooit meer ergens bang voor geweest. Nee best enkele dingen meegemaakt, ja. maar nooit meer ergens bang van mij. Maar het kan ja, dus zomaar het... ineens opzetten, zomaar uit het ja. niets. Uit het niks, ja. echt uit het niks. En Lucas, klopt dat? Kan dat zo? Uit Wat? Ja, ik vraag het ook even aan Lucas inderdaad. Kan, kan het? zomaar ineens zo bam zo heftig opkomen zetten en angst? Ja, dat mensen zelf niet snappen waar het vandaan komt. Dat, dat kan zomaar, de angst kan je zomaar ineens overvallen. En dat kan door ja. uh, hele gekke uh, fysieke verschijnselen komen. Dat kan zelfs door voedsel komen. Hm. En dat je dan een combinatie maakt dat je denkt, ja, ik voel me zo anders in mijn lijf. En helemaal ja. niet realiseren dat het er bijvoorbeeld door een, uh, uh, ja, een foute koffie komt of weet ik veel wat. Hm. Bizar. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt het nooit meer gehad, gelukkig. Nee, maar ik denk dus altijd dat dat komt omdat meteen daarna die gedachte was: van, Oh, en als je hier aan toe geeft, dan ja. ben je verloren. En ja. bent ben je als teruggegaan naar diezelfde winkel waar het toen weer over kwam. Ja, natuurlijk. Ja, heel goed. Wellicht, logisch. Ja, ja, ja. Nou, mooi. Dat gelijk de angsten onder ogen komen. Oh ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ik ja. vertel dat verhaal ook wel eens aan iemand die bang is. Ja. Van, uh, laat, je, laat je niet vastgrijpen door die angst. Nee. Maar, ja, ja, veel meer kan je er ook niet, ook niet over zeggen. Nee, nee, alleen, nee, nee. alleen kan ik wel zeggen hoe verschrikkelijk of ik zelf in paniek was. Ja. En, maar dat, het, dat je er overheen kan stappen. Ja. Maar ik weet niet of dat echt helpt als mensen vreselijk bang zijn. Nee, maar in uw geval heeft het in ieder geval van een angst afgeholpen in die zin. Ja, ja hoor, absoluut. Nou, Dank Marjan ja. voor het bellen. Oké, okay, dag. Fijne nacht, dag. Ja, dat is, ja, de ene angst stap je zo overheen en de andere, ja, dat zit veel dieper geworteld eigenlijk. Het is wel een mooi voorbeeld van, de, van dat je ziet wat een normale reactie angst is. En ook dat mm. je zomaar out of the blue dat het kan komen. Ja. En als je nou denkt, goh, dat gaat interpreteren, dat dat verschrikkelijk is voor je lijf. Dan ga je, dan ga je ze ook eerder oproepen, dan ga je ze ook klaar krijgen. Dan komen ze snel na elkaar. Oké. Okay. En uh, wat heeft ze mevrouw gedaan? Het is natuurlijk fantastisch dat ze zegt: Oké, okay, dat laat ik me niet gebeuren. En ze is gewoon doorgegaan met het leven. Ja. Dus een hele goede stap. Dat is er zo mee omgaan. Ja. Ja. ja, jij wel, je Mario? Ja, ik vind het wel, het wel grappig. Ja. Ik herken dat ook wel. Ik, uh, ik heb daar, uh, dat is uh, al 15 jaar geleden, uh, s'nachts kreeg ik ineens werd ik wakker. En werd ik wakker echt met uh, hartkloppingen en een hele versnelde hartslag. Mm -hmm. En uh, ik dacht van, nou, ik krijg een hartaanval. Zo, zo akelig was dat. Ja. En um, dus toen werd ik daar bang voor, omdat ja. weer een keer dat wilde ik nooit meer voelen. Nee. Maar toen kwam het, elke nacht, klokslag twee uur gewoon, ik kon er gewoon de, de klok op gelijk zetten. Kom dat gewoon weer terug, schrok ik wakker, kreeg ik weer hetzelfde. Maar op, het moment, op een gegeven moment ben ik gaan denken: van Nou, um, prima, laat, laat, laat het maar komen. Laat het er maar zijn. En uh, nou goed, als je een hartaanval krijgt, dan krijg je maar een hartaanval. Ja. En uh, toen bleef het weg. Het erkennen eigenlijk. Ja, laat, laat, maar, laat het maar gewoon zijn. Ja. Nou, het aanvaarden en het accepteren, dat is eigenlijk veel belangrijker. Want dan, het is net zoals met als je geknepen wordt. En je trekt weg, dan wordt de pijn alleen maar groter. Maar als je het terug doet, dan wordt het minder. En zo ja. werkt dat bij angst in feite ook. Oké. Okay. Dus inderdaad van nou ja, laat het maar maar gebeuren. Als ik nu dood neerval, ja, dan gebeurt dat. Maar ik kan er heel tijd moeilijk over doen. Ik kan er heel tijd over nadenken. Van, oh, stel je voor dat ik nu straks, ja, dan wordt het misschien ook veel erger. Ja. Ja? Kan je zo tegen verzetten de hele tijd? Ja, En eigenlijk ben je dan van, van heel veel angsten afgekomen ja, na ja. jouw training. Ja, ja. Bijzonder toch? Ja, ik ben echt heel blij mee. Ja, ik kan me echt voorstellen ja. inderdaad. Ja, dat, dat moet verschrikkelijk zijn met heel veel angst ook leven. Dat ja, is, ja. Ja. maakt het leven niet, niet, niet vrolijker, zeg maar. Nee, niet je zit aangenamer. heel erg gevangen in jezelf. Ja. Ja. Mark? Ja? Wil je nog wat voor ons spelen? Ja hoor. Ja, daar ben ik voor, hè? Ja. <laughs> Welk nummer ga je voor ons spelen? Uh, de share En waar gaat het ook alweer over? Ja, dat is een heel moeilijk verhaal. <laughs> uh, ik denk dat ik hem gewoon maar moet spelen. Ja? ja Oké. Okay. Gaat ja. het maar voor ons doen. Dat ja. is ook weer iets waar je in opgesloten kan zitten, hè? Dan. <laughs> We vinden allemaal mooie bruggetjes naar jouw muziek. We krijgen al uh, heel veel mooie mailtjes binnen... van mensen die uh, jouw cd heel graag willen hebben. Dat is goed nieuws. Ik ben bang ja. dat er niemand mailt. Nee hoor, ze zeggen echt uh, fijne muziek. En uh, uh, even kijken, dan ga ik even terug. Uh, een mooi uh, teder Bob Dylan geluid. Oh, ik ben heel erg fan van Bob Dylan. Kijk, uh, kijk, mooi. dus dat is een groot compliment. Gepaste energie. Uh, en we krijgen nog een mailtje binnen met... Uh, uh, even kijken, heerlijk relaxed en heel lekker rustig. Ik zou dit graag vaker mee willen maken. Dus ja, mensen zijn mij. fan van je. Dat is mooi. Mark Lotterman. Ja. Nou, straks mag je nog even een, een oproep doen waar je allemaal te vinden bent. Dat uh... is goed. Kijk, super. Maar eerst ga je spelen. Ja. Leuk, live. Sometimes it is better to die Sometimes it is better to die That's what I was thinking when I heard that she passed on to a shed in our back garden where the parents keep their guns They shoot us Like a bird in open sky I don't know what to do now that I fear That all I've ever loved will disappear I think that I'm in love With a man I never met He is hiding in the shadows of the walls inside my head But I have to say that I'm sure that I'll be fine Sometimes it is better to hang on Sometimes it is better to hang on That's what I was thinking When I first felt your hands Holding everything that's sacred To a heart that understands that Sometimes it is better to hang on I think my life is great now that I know That all a man can do is to let go Of everything they told him When he was young and insecure No, it was nothing more than poison That can never be as pure as the poison That will kill him in the end lost It's easier to find when you got lost I think of you as giants reaching out to get the sun She shot right into darkness where the cancer is coming from Sometimes it is better to die Sometimes it is better to hang on Sometimes it is better to die And sometimes it is better to hang on To hang on To hang on Ja, Mark Lotterman live in de studio met uh, mooie muziek, hele mooie dank muziek. Je en dat vinden onze luisteraars gelukkig ook. En ik mag uh, Helko Prins uh, blij maken, want uh, die gaat jouw album krijgen. Hij is nog aan het werk, maar hij is ontzettend wat genieten van jouw muziek. Mooi, ja toch? Ja, dank dat is altijd leuk om te horen, toch? Dat is te gek. Ja. Ja. Mag ik je heel erg danken voor je komst? Graag gedaan. Ik vond het leuk. En waar kunnen we je vinden? MarkLotterman.nl. Kijk, dat zijn alle informatie, is filmpjes, optredens. Van alles. Ja. Dus uh, iedereen die niet gewonnen heeft, maar wel meer wil weten over Mark Lotterman, ja, marklotterman.nl en ook op Twitter, apenstaart, Mark Lotteman. Ja, kijk Facebook aan alles. Slash Mark Lotterman. Ik doe helemaal mee. Ja, <laughs> hij is overal bij. Ja. Dus als u meer informatie over hem wilt, dan uh, ja, kunt u dat uh, ja, gewoon opzoeken en lekker luisteren thuis. Ja, en het album bestellen. Precies. Precies. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, we gaan het nog uh, tien minuten hebben over vliegangst. Ja, en dan zeg ik over vliegangst. Uh, zo heet ook je boek, Lucas. Over vliegangst en hoe je er vanaf komt. Als iemand nu luistert en die denkt van ik heb wel een, een lichtelijke vliegangst, is dit dan de eerste aanrader? Het boek ja. kopen. Ja, we adviseren sowieso alle mensen dat boek sowieso te lezen. Ook de mensen die in therapie komen. En voor sommigen is het dan helemaal niet meer nodig dat je een therapeutisch project start. Okay. Want we hebben heel veel reacties en echt de overdrijf ik niet duizenden. En mensen die zeggen, ik ben zo blij dat ik het boek, boek gelezen heb Jij? en nu met plezier kan vliegen. Ja, Helpt het ook bij andere angsten of is het wel echt gespecialiseerd op vliegangst? Dit boek is, geeft natuurlijk heel veel informatie en gericht op vliegangst. Maar het mm. leuke is dat mensen ook heel erg rapporteren dat ze hun andere angsten daardoor kwijtgeraakt zijn. Okay. Want de uitleg, de, de psycho-educatie, zoals dat heet, over de emotie angst dat helpt eigenlijk je het meest om je inzicht te krijgen... in überhaupt hoe je met angst om moet gaan... en ja. wat je moet doen om je angst kwijt te raken. En dat is toepasbaar ook op hoogtevrees... ook op, voor claustrofobie ook op heel veel andere uh, terreinen... Dus eigenlijk iedereen die angst heeft, en dan met name vliegangst, die moet dit boek gewoon echt even lezen. Ja, als je geen vliegangst hebt, dan kan je de hoofdstukken met uitleg over de luchtvaart overslaan. En ja. alleen de andere hoofdstukken lezen. Maar het is natuurlijk de doelgroep is mensen ja. met vliegangst. Ja, en ik denk dat het ook wel heel interessant is, aangezien we al zoveel broodje-aap verhalen hebben gehoord over de, over de luchtvaart. Lijkt het me dat iedereen eigenlijk die hoofdstukken ook moet lezen. <laughs> Al is het puur wel, ja. en alleen een beetje om wat meer educatie te krijgen over die luchtvaart. Want ja, we zitten er hier helemaal naast met luchtzakken. En <laughs> over de kopvliegende piloten door de wolken. En ja, we hebben het allemaal voorbij horen komen natuurlijk. Ja, heb, heb je het boek ook gelezen? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dat ja, dat, ja dan, dat maakt wel heel veel, heel veel dingen duidelijk en helder en uh, ja. zet je wel even met twee benen op de grond. Ja. Jij vertelde uh, dat je aan het einde van jouw uh, hele, hè, je bent helemaal door de mallen molen gehaald om te kijken waar komt die vliegangst bij jou vandaan. Ja. Uh, daarna ben je natuurlijk heel traject ingestart. Uiteindelijk heb jij samen met Lucas gevlogen. Ja, in, ja. Een, in een mini-toestel. Dat, dat is eigenlijk ondenkbaar. Ja, dat had ik echt nou... Dat het, ik had sowieso al nooit durven dromen... dat ik nu gewoon vrolijk in een vliegtuig zit... naar Los hm. Angeles, naar New York, eh, noem ja. maar op waar naartoe. En dat ik dan ook nog gewoon vijf uur kan slapen in een vliegtuig. Dat had ja. ik echt nooit verwacht. En, uh, maar ik ben inderdaad ook... en ik ga wel vaker mee uh, in een chest vliegen. En ja, dan voel je je net een vogel. Dat is echt, uh, dat is echt fantastisch. Hm. Hadden we dit tien jaar geleden kunnen... Kunnen voorstellen bij jou. We zeiden van: Weet uh, je, over tien jaar, dan mag jij een klein vliegtuigje vliegen. En ja, dan, no uh... way. Had het dan gezegd: <laughs> ja, ja. Echt nooit van mijn leven zelf. Dream on. Ja, Ja, echt hè. En toch ja. is het gebeurd. Toch is het gebeurd, ja. Ja. ja. Soms kan ik het zelf nog niet eens geloven. Nee, en 98 van die mensen is gewoon echt van hun angsten verlost. Dat klopt, ja. Ja, ja ik, vind echt, ik vind het echt heel wonderlijk eigenlijk. Ik, uh, ik stond er misschien eerst net zo sceptisch in als, uh, als Marja... maar ik begin het steeds meer te geloven. <laughs> ik kan ook van die angst afkomen. Ja. Als mensen nou op vakantie gaan en uh, ze hebben die lichte angst... die app die gaat dus ook echt werken. Ja, dus, nou, die app is alleen voor de, voor de iPhone of de iPad of dat soort dingen... Mm -hmm. en voor de Android-toestellen. Dus uh, als je een Google-toestel hebt, dan werkt het helaas niet. En, en een Blackberry ook niet. Is dus vast iemand in het vliegtuig met een iPhone... Ja, maar die twee toestellen, daar werkt het op. Dan kan je, hem gewoon, je hoeft hem één keer te downloaden als je internet hebt. En aan boord kan je hem gewoon gebruiken... met je telefo to telefoon toestellen in de vliegmodus. Ja, mag die dan aanblijven? Ja, je mag, hij mag niet meer zenden, dus je moet hem wel in de vliegmodus zetten. Ja. En dan kan je hem gewoon, kan je hem gewoon gebruiken. Oké, okay, ik, ik vloog dus inderdaad naar Engeland... en ik had een hele playlist gemaakt van muziek die mij rustig maakt. Ik denk, dat gaat mij dan in ieder geval een beetje helpen. Um, en ik moest mijn telefoon uitzetten. En Dus ik zei, hij staat op vliegtuigstand en daar is de vliegtuigstand toch voor gemaakt. En toen zei ze, nou hij moet helemaal uit. Dus toen <laughs> vond ik dat niet heel erg leuk. Want oh, ik nou, was dat... al die relaxte muziekjes aan het luisteren. Maar... Nou, dat is ook niet correct. Ze, ze kunnen Alsof je alleen dus toe verplichten niet. tijdens de start en tijdens de landing. Oké. Okay, want als ja. je dan uh, iets omroept, dan hoor je het niet... Dan Zet je je eigen muziek. En de belangrijkste reden is ook dat mensen soms iets in hun hand hebben. Stel je voor dat wij een watveren dan ook de start afbreken. Dan vliegt dat door het vliegtuig. Al heb je maar een, een blikje sinaas vast. Of, of je handtas. Dat, daarvoor dat alle, alle dingen moet je onder de stoel euh, leggen. Want dan komen er zoveel krachten los. Als wij de start afbreken. dan remmen we zo hard. en dan vliegt alles naar voren. Oké. Okay. Dus dat zijn de twee redenen. Waarom dat uh, uit voorzorg verboden is. Wat heb je nog meer leuke feitjes? Ik word nou, heel heb gelukkig. Ja, we hebben nu een radioprogramma, dan gaan we gewoon door. Ja, <laughs> nou, ik heb het wel, ja, maar die staat helaas alweer met andere dingen gevuld. Maar nog één leuk feitje. Heb je nog iets waarvan je zegt, nou, dit, dit, dit, daar trappen mensen ook altijd in? Of kan je zo niks uh, 1, 2, 3 verzinnen? Mm. Dit, ik was daar namelijk even verbaasd. Ik dacht namelijk echt dat je, je telefoon eens op vliegtuigstand of uit moest zetten, omdat het met. Dat de apparatuur anders in gevaar kwam. Dat was mij altijd verteld, maar dat is dus niet waar. Nou, als je je telefoon aanhoudt, dan blijft hij altijd naar de zender zoeken. En als je hem hier naast de computer zet, hoor je ook zo tik-tik-tik doorheen. Dat horen wij in de cockpit nou, dat is gewoon irritant. Oh, dat is het ook echt. Jullie horen het ook echt. Ja, en op een gegeven moment als je wel heel, als je 30.000 voet zit, dan niet meer. Want dan vindt hij geen zendmast meer. Nee, hij geen bereik meer. Maar tijdens de hele uh, klim ja, hoor je dat wel. Dat is natuurlijk gewoon heel irritant. Dus dat is ja. fijn als die dingen uitstaan. Was jouw favoriete vliegtuig om in te vliegen zelf als piloot? Oh, het, ik zit met uh, klem te wachten op dat, uh, dat de KLM de Dreamliner gaat vliegen. Die enorme grote. Nee, de Dreamliner. nee de dat is die... A380 vind ik een lelijk vliegtuig om ja? te zien. Nee, dat vind ik dat is helemaal niet mooi. Maar Het is de hele luxe natuurlijk, dat, dat weet ik ook als je erin zit. Ja. Maar echt als vlieger is de, uh, de Dreamliner, dat is echt fantastisch. Ja, dat is echt... Uh, maar heb je wel eens ingevlogen al? Of nee, is, ik heb hem, in de, bij de Boeing fabriek heb ik hem, heb ik hem gezien, daar heb ik er ook in gezeten, maar mm -hmm. ik heb het nog niet gevlogen, maar dat, uh, ik hoop dat hij heel gauw komt. Uh... Leuk. Ja. Nou ja, ik, uh, ik, ik zou het een feestje vinden om dan een keer uh, bij in het vliegtuig te zitten. In de hoop dat ik dan uh, helemaal uh, vrolijk en glimlachend... Uh, want uh, ja, ik ga zeker weten, je boek lezen en ik ga ook echt de app downloaden. Want ik ben wel echt van plan om uh, op te gaan aan doen? Nou, ja. Goed voornemen. Ja. Ja, ik hoop met jou na deze uitzending een heleboel mensen. Want ja. Dat is de eerste stap en de moeilijkste stap. En we gunnen mensen van harte dat ze de angst achter zich gaan laten. Ja. Maar, maar die stap om de beslissing te nemen. Ik ga er echt iets aan doen. Nou, dat is, daar heb je het meeste moed voor nodig. Ja, nou, ik ga er wat aan doen. Ja, dan heb ik die stap maar vastgezet. Ik heb al wel voor deze vakantie een autorit naar Frankrijk ingepland. Dat is dan wel weer een beetje stom natuurlijk. Maar ik maar... kan, kan nog cancelen, toch? Ja, <laughs> ja. Maar, maar Canada staat voor december in de planning. Dus ik, uh, ik okay. hoop dat dat dan doorgaat. Maar dat ga ik dan zeker laten weten tegen die tijd. Ja, dat, uh, ja, leuk. Ja, Daar ben ik wel heel benieuwd dan. Mark, ga je ook iets doen aan jouw hoogtevreesangst? Nou, het is, het is niet zo dusdanig aanwezig. of nee. heftig Dat ik er iets aan hoef te doen. Nee, Oké, okay. nee. gelukkig. Het gaat goed. Ja. Ja. Je vermijdt geen hoogtes? Nee. Nee, ja, Oké, okay dan. Nee. Dan, dan mag het nog. Ja, dan mag het nog. Ja. Ja. En heb jij al een volgende vlucht in de planning staan? Uh, nog niet geboekt, maar we zijn weer met Canada bezig. Dus dan ja. zullen we weer moeten vliegen. Dat, ja. dat loop je niet. Nee. Ik hoop dat jouw vliegtuig in diezelfde luchtstroom terugvliegt als de laatste keer. En dat dan heel ja, rustig ja, ja, allemaal ja, gaat. Ja, ja, ja, ik hoop het ook. Ja. Ja. En Mario, wanneer is jouw volgende vlucht gepland? Eind augustus. Echt waar? Waar ga je naartoe? Naar Ierland. Ierland? Ja. Klein stukje. Klein stukje, maar ja. Maar ja. ik hoop snel weer genoeg gespaard hebben om naar uh, Amerika te kunnen gaan. Ja? Ja. Je hebt er gewoon weer zin in. Ja, ja, ja. ja. Vliegen is leuk. Ja. Ja. ja ik ben intussen nu zeven keer, sinds het overwinnen van mijn vlieggang, zeven keer in New York geweest. Dus New York voelt een beetje als thuiskomen. Ja. Bijzonder, hè? Ik vind het een mooi verhaal. Heel mooi. Ja. En Lucas, wanneer vlieg jij weer? Uh, donderdag. En waar naartoe? Uh, naar Kopenhagen. Met uh, drie Turkse Airlines slachtoffers. Echt waar? Die we behandeld hebben. Zodat voor die mensen is het helemaal heel spannend. En, eh, Zo. en die, die gaan we zorgen dat ze dat ongeluk ook achter zich gaan laten. Dus dat, dat betekent echt een hele overwinning voor die mensen. Gaat dat een eerste vlucht weer zijn? Ja, het is de eerste vlucht voor deze drie mensen toevallig na het, na het, na het ongeluk. Ja. Ja. En heb je meer slachtoffers gehad uit het vliegtuig? Ja, ja een stuk of veertig hebben we er eh, inmiddels gehad. Die allemaal weer vrolijk vliegen? Ja. Lep. Ja, die we gelukkig hebben mogen helpen. En dat, ja. De trajecten duren soms wat, wat, wat langer uiteraard. Van dat, maar dat, nee, we helpen ze echt als dat weer een neutrale ervaring voor soort Ja, nou ik hoop dat het een fantastische vlucht wordt. Het is in ieder geval een mooie stad. Ja, we blijven dan maar kort, want na ja? drie kwartier gaan we weer terug naar Schiphol. Het gaat okay. echt puur om het vliegen. Dus het ja. gaan de, nee, we zijn geen reisbureau, we zijn nee, echt een nee. therapeutisch instituut. En dat daarna is... mogen ze zelf mogen ze de wereld weer aan hun voeten gaan leggen. Ja. Als mensen meer informatie willen, welke website kunnen ze kijken? Ik denk dat het makkelijkste is vliegangst.com. Vliegangst.com. Ja, ik dank jullie hartelijk uh, voor de komst naar de studio. Singersongwijder Mark Lotterman, die overal met een punt erachter te vinden is. Ja. <laughs> Lucas van Gerben, die hier speciaal was als directeur van Stichting Valk. En ook Mario van Leijssel, die haar vliegangst heeft overwonnen. Fantastisch om jouw verhaal te mogen horen. En uh, ik hoop dat het heel veel mensen geïnspireerd heeft om iets aan hun angsten te gaan doen. Dat ja, hoop ik ook. Ja, want we kunnen er gewoon overheen komen. Ik dank jullie allen voor de komst naar de studio. Graag gedaan. En we zijn er nog een uurtje, maar dan met focus op de wereld. En we bellen met onder andere de Filipijnen. Dus blijf zeker luisteren. Tot na het nieuws van vijf uur alweer.